Valentina Vdovkina, naakt portret, heel knap gemaakt en daar heb ik eigenlijk over het vervaardigen van dit paneel. De emailleer verbazen zich erover hoe Valentina dit voor elkaar gekregen heeft. Het kleed waarop de figuur neergevleid is, is in de techniek de cloisonné techniek. En cloisonné techniek, u weet dat waarschijnlijk wel, dat is zilverdraad gebruik op het koper. Op de koperen plaat wordt een eerste laag aangebracht van emaille, vaak transparant, kleurloos. En als dat ingebrand is, wordt geplet zilverdraad, dat in vorm gebogen is, op zijn kant op de onderplaat wordt gezet. Even in de oven, zodat het vast zit en dan worden die veldjes die je daarmee krijgt, dus de cloisonnés, worden opgevuld met dat emaillepoeder. En dat portret, ja is het een portret, in ieder geval dat naakt, van die vrouwenfiguur, is er op extra op geschilderd. En hoe ze die combinatie heeft kunnen maken, schijnt heel, heel knap te zijn. Maar het is wel prachtig, dat streelzachte lijf op dat, ja, lijkt me zeer prikkend onderkleed.